Elke groepsvorming is destructief. Kijk, alles wat de zogenaamde leerlingen of apostelen van Yeshua hebben gedaan, deden zij niet in de naam van Yeshua, maar om een groep te vormen die uiteindelijk zou heersen over de wereld. Jeshua heeft hen niet gevraagd om een groep of kerk te vormen, zoals zij dat noemen. Jeshua heeft hen alleen gevraagd om het goede nieuws te verspreiden over de komst van het Koninkrijk der hemelen, in het hart van ieder mens, zonder uitzondering En eerst aan een Jood, omdat die de wens om te geven vertegenwoordigd, en dan aan een niet jood omdat hij het product is van de wens om te ontvangen voor zichzelf. Nu, als een mens deze leer van het Koninkrijk der hemelen aanneemt, met hart en ziel, zullen alle wonderen onthuld worden aan hem. Alle wonderen betekent, dat dan alle innerlijke duisternis, onreine krachten, klipot, etc. deze mens zullen verlaten. Maar deze apostelen gingen bij hem weg om macht te krijgen over de wereld voor het vormen van een groep, een kerk. Daarom waren de wereldlijke leiders bang voor deze nieuwe religieuze groepsmacht en doden, doden hen, ook op een verschrikkelijke manier, Eén voor één als rivalen. Kijk naar welke geestelijke tussen aanhalingstekens groep dan ook, die pretendiert, licht, Ja, met grote letters schrijf ik het tussen aanhalingstekens. Licht naar hun groep te brengen. Zij streven allemaal naar geld en macht in deze wereld. Wij zijn de wereldknie, roepen zij uit. Wij zullen de staat van Kabbala stichten en zo zullen wij over de wereld heersen. Je kent deze slogan. Of wij zijn de uitverkorenen. Dat wil zeggen, wij zullen, wij zullen de hele wereld in onze handen krijgen, geestelijk, financieel, intellectueel, wetenschappelijk, etc. Echter, de goddelijke bescherming van boven, wordt alleen gegeven aan een individu en helemaal niet aan welk groep dan ook. Dit is omdat onze Vader in de hemel alleen en uitsluitend naar het hart van een enkeling, van een enkel mens luistert. Alleen deze directe relatie bestaat tussen het Hogere en een mens. Daarom dat al zijn leerlingen, ik bedoel, letten we het beter te zeggen, apostelen, en daarna andere leerlingen, één voor één, één voor één werden door de wereldse machten afgeslacht. Hetzelfde verhaal is het met de Joodse religieuze groeperingen. Zij scheiden zich af van alle andere volkeren van de wereld, zowel buiten als binnen zichzelf. En dat kon niet van boven komen, maar was de aardse wil van de bende rabbijnen die alleen wensten en wensen tot de, tot de dag van vandaag om over dit volk te heersen en indirect over de hele wereld. Daarom dat de hele religieuze Joodse bevolking van de dorpen werden afgeslacht door de Romeinen toen zij zaten um, en niets deden tijdens hun Shabbat, die zij van buiten vervulden met handen en voeten als een groep Echter, het goddelijke doel van iedere Jood is gericht om de leer van de individuele redding van de ziel te verspreiden, eerst naar zichzelf aantrekken en daarna naar alle volkeren van de wereld in plaats van zichzelf. Uh, bekrompen nationaal en religieuze af te scheiden van de rest van de wereld. Daarom dat joden niet beschermd waren en tot nu toe en tot nu aan toe helemaal niet beschermd zijn en niet beschermd zullen worden, zolang zij niet beantwoorden aan de oproep van hun vader in de hemelen, om hun unieke, voorbestemde taak te vervullen. En geen enkele Jood zal worden beschermd door zijn vader, zonder voorafgaande verbinding met de kracht van Jeshua in zichzelf. Al deze wijsheid en veel meer heb ik van de Luriaanse kabbala gekregen, die alleen gegeven werd in een grote geestelijke ketting, van doorhaven van het licht. Vader, Jeshua, Moshe, Shimon Bar Yochai, Ari, en dan zal de Mashiach komen. De staat Israël verschaft geen enkele bescherming. Waar ik over spreek. het is een soort van uiterlijke groepsbescherming, die alleen tijdelijk is. Want geen één groepsbescherming zal van boven de tijd doorstaan. De eerste twee tempels in Jeruzalem werden niet beschermd, omdat, zoals we leren in het boek Zoger, zij beide geen tempels van boven waren, niet geestelijk waren, het zinnebeeld van het geestelijke alleen waren, niet van de hand van God waren, maar alleen een architect, architectonisch meesterwerk van menselijke handen. Kijk naar de geschiedenis. vele keren werd het land Israël bezet door andere volken, en de tempel werd verwoest. En wat zijn die 65 of 70 jaren van het staat Israël in de loop van de hele geschiedenis van de mensheid? Niets. En dat is omdat alleen en uitsluitend de innerlijke bescherming van Israël echt beschermt. de innerlijke bescherming van iedere Jood en niet-Jood op zichzelf, die in de staat Israël woont. Op zich. En niet-Jood op zich niet in, en niet in de staat Israël woont. Nog een keer. Dus, en uh, dat is omdat alleen de innerlijke bescherming van Israël echt beschermt. De innerlijke bescherming van iedere Jood en niet-Jood op zich, die in de staat Israël woont. Baal HaSulam Wanneer is schreef dat ons het land weer is gegeven, om onze rol te vervullen, om kabala onder de volkeren te brengen, bedoelde precies wat ik jullie zeg, door het individuele geestelijke werk van elke Jood op zich, in plaats van alle soorten van groepscomedie, van hun bende, van rabbijnen, inclusief. Groeps Kabalisten kijk hoe kinderlijk zij zich proberen te scheiden van Palestijnen. Zij bouwen een muur. Dit is omdat binnen de Israëlieten een muur is tussen hen. En de volkeren der wereld, die allemaal gelijk zijn met het Joodse constructieve deel van de schepping, kinderen van hun vader in de hemel. Zal dit maken van een muur de tijd doorstaan? Is de Babeltoren um, bestendig geweest? Vergeet het. In plaats van zo'n tevergeefs gedrag. Om de staat Israël te beschermen. Moet elke Jood. Een Palestijn binnen zichzelf vinden. Zoals ik een biker binnen mijzelf moest vinden. Er is geen manier om te ontsnappen, er is geen manier om te ontsnappen aan deze eis van onze Vader in de hemelen om ware bescherming te krijgen die de tijd doorstaat.